6 uur, het NOS-journaal, Dick Hark. PVV botst met coalitiepartners over Griekenland. Politie pakt moordenaar vastgoedhandelaar op. En Lars von Trier niet langer welkom op Filmfestival Cannes. <tie> De PVV is in de Tweede Kamer hard in aanvaring gekomen met de coalitiepartners VVD en CDA over steun aan Griekenland. pvv leider Wilders vindt dat er geen euro meer naar Griekenland mag gaan. Dat is een corrupt land en we weten zeker dat we het geld niet terugzien, zei hij in het verantwoordingsdebat in de Kamer. Onder meer VVD en CDA en het kabinet wijzen op de volgens hen zeer nadelige gevolgen voor de economie als Griekenland niet meer wordt gesteund. Wilders doet dat af als bangmakerij.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 Premier Rutte noemde de opstelling van de PVV onverantwoord. Hij benadrukte dat het kabinet Griekenland alleen steunt als dat in het Nederlandse belang is. Hij heeft ook geen medelijden met de Grieken, nu die zeer fors moeten bezuinigen. Als we er niet van overtuigd zijn dat de steun in het belang is van de Nederlandse pensioenfondsen, spaartegoeden en bedrijven, steunen we niet, zei Rutte.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 Op de A12 bij Nooddorp heeft de politie de voortvluchtige moordenaar aangehouden van een Haagse vastgoedhandelaar. Raymond P. werd vorige maand in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel wegens de moord op Victor het Hoofd in 2007. Hij was, uh, bij, hij was wel bij de zitting aanwezig geweest, maar niet bij de uitspraak. Hij zat niet vast omdat hij eerder was vrijgesproken in de zaak. Bij zijn aanhouding heeft de politie geschoten en is Raymond P. in zijn onderlichaam geraakt.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 slotte noemde hij zichzelf een nazi. De organisatie van het filmfestival zag de grap er niet van in. Ze noemt de opmerkingen onacceptabel en onverdraaglijk. Von Trier heeft inmiddels een excuus aangeboden. Melancholia blijft wel in de race voor de prijs voor de beste film van het festival, de Gouden Palm. Nederlanders gaan steeds vaker op een cruisevakantie. In de eerste drie maanden van het jaar zijn de boekingen met bijna een derde gestegen. vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Zo heeft de Dutch Cruise Council bekendgemaakt. Ruim 57.000 mensen hebben de eerste maanden van dit jaar een cruise geboekt. De Vereniging van Cruise rederijen zegt dat de groei onder meer te danken is aan het feit dat steeds meer schepen vanuit Nederland vertrekken.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 Topsprinter Chorandi Martina komt voortaan voor Nederland uit op internationale wedstrijden. De 26-jarige atleet komt van Curaçao, maar na de nieuwe indeling van de Antillen heeft dat eiland geen Olympische licentie meer. Martina kan daarom kiezen tussen Aruba en Nederland en koos het laatste. Martina behoort tot de wereldtop. In Peking werd hij vierde op de 100 meter.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 ABB Verkeersinformatie. Het is wat minder druk dan normaal op donderdag. Er staat nu in totaal 150 kilometer file. Op de A2 van Maastricht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoopbunt de Hocht en Best staat nog 5 kilometer file. De weg is wel wat vrij. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het druk voor Zoete vouden. Er staat 5 kilometer file. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda... voor Knoopbunt de Brechtseplein 5 kilometer. De A50 Arnhem-Ost staat tussen Renken met knooppunt Ewijk. 9 kilometer...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 Radio 1-journal met Tim Overdiek en Lucella Carasso. Goedenavond. Zometeen de hoogoplopende discussie in de Tweede Kamer over Griekenland. Over een paar uur verschijnt Dominique Stroos-Kaan weer voor de rechter. Dan wordt besloten of de topman van het IMF op borgtocht vrijkomt. Hij wordt verdacht van het verkrachten van een kamermeisje in zijn hotel in New York. Afgelopen nacht, Amerikaanse tijd, diende hij zijn ontslag in. Dat deed hij via een brief aan zijn collega's in het bestuur van het IMF. Onder wie aangebakker. Goeiedag. Ja, goedenavond. De Nederlandse bewindvoerder van het IMF. Uh, meneer Bakker, die brief die u las, was dat een onvermijdelijke stap? Ja, die, die ontwikkeling, de verwikkelingen rond Dominique Strauss-Kaan zijn hier uh, ten in hart aangekomen. Uh, hij is zelf tot de conclusie gekomen dat het beter voor het IMS is dat hij zijn ontslag aanbiedt. Uh, maar de staf van het IMF is begrijpelijk aangeslagen. Hij was uh, populair bij de staf, hij veel voor de instelling uh, betekent. Maar we hebben hier ook een heel professionele staf en die uh, blijft zijn werk voortzetten. Want wat voor ervaring was het voor u om uw eigen baas, uw topman daar, beschuldigd van verkrachting, in handboeien te zien worden afgevoerd? Ja, dat is onvoorstelbaar. Het is iets uh, wat je niet. Wij zijn een instelling die probeert om scenario's op te stellen voor crises of uh, stresstesten op te stellen. En dit is iets wat je niet kunt voorstellen. Ik had nee. het niet voorgesteld. Nee, dat moet professioneel zakelijk zijn en uh, onberispelijk bij voorkeur. Um, de reputatie uh, van uh, Dominique Strooskaan was niet in zijn voordeel. De afgelopen dagen zien we voortdurend verhalen over hem als rokkenjager... als een man die vrouwen lastig heeft gevallen. Kwam het voor u toch als een verrassing, dit nieuws? Hij heeft uh, deze instelling op voortreffelijke wijze geleid. Um, hij heeft uh, het IMF, wat, wat die... Voordat hij aantrad eigenlijk toch eh, ja, wat, wat, wat minder goede naam had, was het IMF nog wel nodig. Heeft hij in deze crisis eh, eh, voortreffelijk geleid. En, eh, hij heeft eh, in alles wat ik met hem heb meegemaakt, eh, heeft hij eh, steeds eh, de belangen van de lidstaten enorm vooropgesteld. Dus dit was een enorme schok. Ja, is het wel een beschadiging van de reputatie van het IMF? Ja, een grote instelling als het IMF met een hele sterke professionele staf is niet afhankelijk van één man. Maar dat dit nu gebeurt is niet goed voor het IMF. En het is ook zaak om snelle nieuwe opvolger te vinden. Maar hoe merkt u die schade dan in de reputatie van het IMF? Nou, er zijn. Het is belangrijk dat je iemand aan het hoofd hebt waar veel mensen zich mee verpreenzelvigen... maar ook de man die de onderhandelingen voert in Europa. We hebben dus snel een nieuwe opvolger nodig. Eh, die, eh, het is ook belangrijk dat een nieuwe man of vrouw wordt gevonden... die breed wordt gedragen door de lidstaten. Ja, want u spreekt in voltooid tegenwoordige tijd. Hij heeft geleid. Wat, wat als hij nou van alle beschuldigingen wordt vrijgesproken? Kan hij nou terugkeren op zijn post of is dat echt voorbij? Nee, dat is uitgesloten. Dominique Strauss-Kaan heeft zijn ontslag ingediend... En we gaan nu op zoek naar een nieuwe managing director. Ik vind dat het snel moet gebeuren, want we hebben veel belangrijk werk te doen... in Europa, Midden-Oosten en elders in de wereld. Leuk begin met Europa. Met name vanuit Brussel werd gezegd... gelet op de crisis in de eurozone. Kan het niet anders dat dan dit stadium dat een Europeaan moet zijn? Bent u het daarmee eens? Nou, we gaan hier een open sollicitatieprocedure voeren, uh, waarbij als uh, wij als bewindvoerders de kandidaat beoordelen. We wachten dus af. Ik denk dat kwaliteit belangrijk is. We hebben een sterke man of vrouw nodig, die, uh, uh, hier, uh, en daar staat kwaliteit voorop. Maar ik begrijp uh, bij de open procedure, dat natuurlijk toch uh, wel heel erg belangrijk is, wat er wordt gevonden in Brussel, in Duitsland, Frankrijk, maar ook natuurlijk in ja. het Witte Huis, verderop bij u in de stad. Ja, dat en, klopt. En de, en de voorkeur wordt in dit stadium nog gegeven aan een Europeaan, kunt u zich dat voorstellen? Ik kan me dat wel voorstellen, maar als Europa graag de nieuwe managing director wil leveren... dan moeten ze zorgen dat ze de beste kandidaat voordragen. We moeten ons realiseren dat op dit moment ook grote opkomende landen als China Brazilië... meebetalen aan de programma's in Griekenland, Ierland en Portugal. Het is belangrijk dat iedereen zich kan vinden in de nieuwe baas van het IMF. Dus als Europa graag de nieuwe managing director levert laat ze met de beste kandidaat komen. Inderdaad, want het is nog te vroeg in uw optiek... dat gezien die globalisering van de economie... dat dat een Chinees zou kunnen zijn of een Braziliaan of iemand uit India... zoals her en der al wordt gesuggereerd vanuit die contraaien? Nou, zoals ik zei, kwaliteit moet voorop staan. Uh, wij uh, hebben ook bij de benoeming van Strauss-Kaan als bewindvoerders al gezegd... dat we een selectie maken zonder uh, geografische voorkeur... Dus laten we zien waar de opkomende landen mee komen. Maar het is belangrijk natuurlijk dat er iemand komt die de problemen in Europa goed snapt en daar effectief kan optreden. Kwaliteit onberispelijk en snel een beetje. Uw boodschap is duidelijk aangebakkerd. Dank u wel. Nederlands bewindvoerder van het IMF in Washington. Ja, graag gedaan. Dan de Nederlandse politiek. Ze willen iets totaal anders, maar regeren wel vrolijk verder ondertussen. VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. De PVV wil namelijk geen cent meer in Griekenland steken. En het kabinet doet dat wel... en wordt daarbij gesteund door bijna alle partijen in de Tweede Kamer. Dat bleek in het verantwoordingsdebat dat vandaag aan de gang is. Politiek verslaggever Peter Blok volgt dat. Peter, een beetje de achilleshiel van het kabinet die je vandaag te zien krijgt. Ja, inderdaad, want hierover zijn ze het uh, totaal niet eens... Hè, over al die miljarden voor Griekenland, VVD en CDA willen dat wel en de PVV niet. Er vallen dan ook harde woorden over en weer. Wilders en het kabinet verwijten elkaar bangmakerij, angst, doemdenken. Griekenland is een bodemloze put. Ze betalen het nooit meer terug, zegt Wilders. En de jager moet dan ook geen cent meer geven aan die Grieken. Nou, Griekenland niet helpen, dat is pas echt rampzalig. Dat vinden de andere regeringspartijen, VVD en CDA. En sowieso bijna alle andere partijen in de Tweede Kamer, behalve de SP. Ja, en daarom kan en gaat Rutte, als dat nodig is, meer steun geven aan de Grieken of dus dat men nu wil of niet. Ik vind het onverantwoord, onverantwoord beleid om te zeggen... de Grieken hebben er een puinhoop van gemaakt, dus ze maken er geen geld meer over. Want dan neem je dus een groot risico, zeg ik tegen die partijen die dat vinden... het zijn er tenminste twee in deze Kamer... neem je een levensgroot risico, een levensgroot risico... met wat Henk en Ingrid... En Ahmed en Fatima hebben gespaard aan pensioengeld, aan spaarcenten. Eventueel hebben Ahmed en Fatima net een klein bedrijfje geopend in de Haagse Schilderswijk. Ik verzeker u, de effecten daarvoor zullen enorm zijn. Voorzitter, dit is uh, spelen met vuur. Dit is spelen met spaargeld, met pensioengeld. Met kansen van mensen die proberen iets van hun leven te maken in dit land. Het is onverstandig beleid. Ik zie de heer Wils aan de microfoon staan die zal wel zeggen dat ik mensen mensen angst probeer aan te jagen. En ik zal zeggen dan tegen de heer Wils, voorzitter, dat het omgekeerde waar is. Voorzitter, het spijt me te moeten concluderen, maar er is er hier maar één met vuur speelt en dat is minister-president Rutte. Hij speelt en zijn kabinet speelt met vuur omdat hij geld geeft aan de Grieken wat we nooit meer terugzien. En hij kan het hebben over voorwaarden van het IMF en noem maar op. Het is allemaal tekentafelwijsheiden die niet uit zullen komen. En als mijn fractie gelijk krijgt... Heeft u ook een probleem met mijn fractie? Want dan hebben we bakken met geld over de dijken naar Griekenland gegooid. Wat dan vervolgens hier moet worden opgelost. En wij werken daar niet aan mee. Geert Wilders en Peter, tijdens het verantwoordingsdebat ging de SP er door. Hoezo? Ja, dat had ook weer alles te maken met Geert Wilders. Um, want hij had het over islamitisch stemvee. En dat schoot Emiel Roemer van de SP in het verkeerde keelgat. Hij wilde dan ook van premier Rutte weten wat hij van de uitlatingen van de gedoogpartner vindt. Ik heb mij eh, zichtbaar er, behoorlijk geërgerd naar zeer schofferende opmerkingen vanuit eh, de zijde van de heer Wilders, waar het ging over een deel van de Nederlandse samenleving. Woorden als eh, islamitisch stemvee, eh, dat is wat mij betreft een gans over de streep gegaan. Ik wil graag van de minister-president, want het is een deel van zijn coalitie, eh, in ferme bewoordingen horen dat hij daar van die termen afstand neemt. Voorzitter, ik vind dat een zeer ongepaste term... en ik ben dat geheel met de heer Rommer eens. Ja, dus premier Rutte veroordeelt de woorden van Wilders... en kan, omdat Wilders hem op al die andere punten wel steunt... ook de 18 miljard aan bezuinigingen gewoon verder regeren. Nou, dat hij het over Henk en Ingrid had en ook Ahmed en Fatima... dat had dan misschien daarmee te maken, Peter? Ja, de premier van alle Nederlanders. Peter Blok was dat vanuit Den Haag. En Wilders haalde bij het debat een aantal economen aan. Hij voelde zich gesteund door hun opvattingen. Onder wie Nobelprijswinnaar Paul Kroekman. En ook twee Nederlandse economen. Professor Beetsma, hoogleraar in Amsterdam, zegt... Nederland moet het voorbeeld van Slowakije volgen. Geen geld aan de Grieken, verloren geld, weggegooid geld. Professor Kleinknecht, professor aan de Technische Universiteit in Delft... zegt uit de euro. Voorzitter, niet alleen de PVV weet waar we het over hebben... maar gerenommeerde economen die we hier niet horen. Die niemand citeert, want het komt natuurlijk helemaal niemand uit... want u wilt het liefst, zo mo liefst mogelijk tientallen miljarden aan die corrupte Grieken geven. Wij willen dat niet... En er zijn legio-gerenommeerde economen in binnen- en buitenland... tot, tot en met Nobelprijswinnaars aan toe, die zeggen niet doen. Een gerenommeerde econoom professor Kleinknecht is nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Uit de euro, zo haalt Wilders u aan in het debat. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is natuurlijk selectief winkelen. Ik ben... Ik ben geen euro -skepticus. Ik ben een groot aanhanger van het Europese idee. En heb daarom in het verleden me sceptisch geuit over de invoering van de euro. Ik heb in 1997 nog een manifest van 70 genomen, ondertekend waar we dat afgeraden hebben. Er zit het hele euro-project. Nou, maar heeft u er ook voor gepleit dat Griekenland uit, die, uit, uit Europa moet, uit de euro? Ja, kijk, juridisch kan dat helemaal niet om hen eruit te gooien. Ze zouden dus vrijwillig moeten vertrekken. En ik ben wel van opvatting dat het om hun eigen best wil goed zou zijn als ze blijven. Het is eerder een strafmaatregel als ze moeten blijven. Ze kunnen beter in hun eigen belang eruit gaan, ja. Dus u bent niet, niet goed aangehaald, als ik u zo hoor? Nee, zeker niet. Ik vind het ook heel gevaarlijke onzin om te zeggen uh, uh, stop maar met geld geven, want... Tot nog toe, als alternatief op uh, vrijwillig vertrek, is natuurlijk deze reddingsmaatregel vermoedelijk de allergoedkoopste oplossing die we kunnen hebben. Alle andere oplossingen die de herwildigingsoog hebben, zullen dus uh, de Nederlanders aanzienlijk meer geld kosten. Nou, dat zei premier Rutte, de... Rutte ook net, hè? die had het over een ja. levensgroot risico, dat kon ondernemers hier geld kosten. Ja. Kunt u eens uitleggen op wat voor manier dat Nederland dan veel geld kan kosten? Wat, welke stappen? Ja. Zijn er dan? Kijk, het is zo, de schuld van de een is altijd de fokkeling van een ander. Dat is de spaargeld van ons geïnvesteerd om hun krediet te geven. En ik heb nu even de getallen niet bij de hand, maar alleen de Duitse banken, alleen de banken in Duitsland hebben al 25 miljard uitstaan in Griekenland. En in andere landen, soortgelijke bedragen. En. Als Griekenland failliet gaat, kan het ook nog gebeuren dat in een kettingreactie twee, twee andere landen nog meegaan. Dus dat betekent een enorme stroppenpot voor de banken, voor ook voor levensverzekeraars en voor eh, pensioensfondsen. Die hebben allemaal geld eh, van hun leden belegd in Griekse schoontitels. Dus als Griekenland failliet gaat, dan eh, ontstaan daar overal stroppen, Misschien wordt de pensioen die de herwilders als kamerlid opbouwd en ook nog afgestempeld. En uh, dat is ook waar premier Rutte dus voor waarschuwt. Nu noemt uh, Wilders ook nog een aantal collega's van u... Ja. tot en met de Nobelprijswinnaar Paul Krugman aan toe. Ja. Wat weet u van hun opvattingen? Heeft hij die wel goed aangehaald? Ja, natuurlijk ook wel selectief geciteerd. Kijk, um, Krugman heeft eigenlijk een theorie die ook breed geaccepteerd is in de economie. Dat hij zegt: een gemeenschappelijke munt kun je hebben... als je een geïntegreerde arbeidsmarkt hebt en een overheid... ...die die muntzone niet bij elkaar houdt... ...die dus belasting heeft en begroting heeft. En dan moet binnen die muntzone... ook een stuk inkomensherverdeling plaatsvinden... ...van sterke naar zwakke partners. En eh, zover dat niet gewaarborgd is... ...in Europa heb je een probleem. In Amerika bijvoorbeeld... ...de muntunie van de dollar... ...wordt op die manier bij elkaar gehouden... ...dat zwakke lidstaten onder die 51 staten... ...geld krijgen via de centrale budgetten... ...van de rijkere landen. En daardoor... Uh, kun je voorkomen dat er te grote verschillen ontstaan binnen zo'n muntzone En dit probleemmechanisme hebben we in Europa, maar heel beperkt. Het is niet genoeg om dat bij elkaar te houden. En gaat u wilders nog een briefje schrijven hierover? Nou, ik weet niet of de er is. Is. Het probleem is, kijk, de materie is gewoon ook een beetje ingewikkeld. Ik begreep dat de Wilders de ha HAVO gedaan heeft. En ik schreef de Hollandse havel, Maar het is vermoedelijk net niet genoeg om deze materie goed te beseffen. Dus hij weet eigenlijk niet waar hij, waar hij het onder heeft. Nou, u gaat hem in ieder geval geen bijles geven zo te horen. Maar wellicht heeft nee. hij geluisterd naar u op de radio. Meneer Kleinknecht, ik dank u wel voor uw reactie. Dag, Goedenavond. In Washington is president Obama op dit moment bezig... aan een belangrijke speech over de Arabische wereld. Over het nieuws uit de toespraak straks onze correspondent... Ilko Bos van Rozentou. Bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Nog 100 kilometer file in totaal. De files worden langzaam korter. Twee files vallen op op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Zat tussen Leidschendam en Zoete 6 Zes kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. En het is druk op de A58. Eindhoven richting Tilburg. Tussen Knopend Baterdorp en Moergestel staat 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Ze zijn 25 meter en 25 centimeter lang en kunnen 30% meer vervoeren dan gewone vrachtwagens. De zogenaamde LZV's, lange en zware vrachtwagens. Na een proef van bijna 10 jaar heeft minister Schults van Verkeer toestemming gegeven... om die lange vrachtwagens te laten rijden op de Nederlandse wegen. Joris van der Kerkhoff bij het distributiecentrum van Blokker in Geldermansen normale voorbijrijd kun je het goed zien. Die 7 meter uh, verschil, die rijdt voorbij. Deze blijft staan. 25 meter 25. Dat is groot. Dat is zeker groot, ja. Dat is een mooie lengte. U rijdt erop al, al een tijdje. U hebt een jaar geleden uh, uw certificaat gekregen. Kunt u even naar binnen? Ja, ja, ja. Wat voor extra dingen hebt u geleerd om hierop te kunnen rijden? Uh, grotere bochten maken. Goed in de spiegels kijken. Niet inhalen. Voorzichtig zijn met fietsers, voetgangers. En die fietsers en voetgangers ziet u ook. Ja, ja, we hebben extra spiegels erop. En meer dan bij een normale vrachtwagen? Uh. Dan kijk meteen naar de andere kant. Volgens mij is daar niemand. Ja, één extra. En kunt u een beetje rondrijden? Ja, dat kan. Nou, dan doe ik voor uw deurtje dicht. Oh ja, die stoelen, hè? die gaan zo meteen zo op en neer gaan. Oh, dat komt weer. Nou, dit... de, de, techniek, de techniek is zo dat er andere vereisten zijn aan het voertuig. Qua remsystemen, qua fietsenbeveiliging, fietsenvangers en grotere spiegels, grotere spiegelvelden. Dus dat is hetgene wat toegevoegd is ten opzichte van een conventioneel voertuig. Hij klinkt en ruikt als een gewoon conventionele vrachtwagen. Dat klopt, dat klopt. Hij rijdt qua eh, bediening ook als een eh, conventionele vrachtwagen. Dit is maar een kleintje die erbij komt staan. Dat is een, een trekkeroplegger van een normale 16,5 meter lengte. Ja? Ja. ja, dat is een dwerg. Um, u gaat over alle vrachtwagens in Nederland en de vervoersorganisatie EVO. Waarom bent u zo blij dat de minister gezegd heeft dat dit nu mag? Ja, minder inzet van vrachtverkeer. Normaal gesproken drie ja. reguliere vrachtwagens. Daartegenover staat twee LZV's. In één hele zin die u uit kunt spreken. Hij kwam net voorbij rijden, Nou, ja. dus 30% levert het op. Ja, dat is ongeveer, dat is een beetje de vuistregel die veel uh, bedrijven gebruiken. Uh, twee LZV's in plaats van drie reguliere uh, vrachtwagencombinaties. Ze ja. dus zijn er bijna een ballet van aan het maken. Ze zijn nu met elkaar rondjes aan het draaien. Een reguliere, eentje zonder aanhanger. En dan die grote. Oh, het ziet er mooi uit. U bent van, van het bedrijf in het oranje van Blokker. Dat zal u met trots vervullen als u ze zo bij elkaar ziet rijden. Wij zijn, wij zijn zeker, als Blokker, zijn het trots dat we dit voertuig hebben. Dit voertuig in onze vloot. En met name dat wij toch wel als een van de eerste de inzet voor de stadsdistributie hiermee zijn gaan doen. Ja, nou, dus, hebt u ook bedrijven in België. En bij de grens stopt het. Helaas stopt het bij de grens. Wij, zijn, uh, wij zouden heel graag door willen, dus de grens over, uh, tot en met Luxemburg gaan toe. Die vraag stelt u, maar die vraag stelt u ook namens alle andere uh, vervoerders. De minister doet daar in ieder geval nog wat aan. Um, en wij roepen eigenlijk de minister op om daar duidelijkheid uh, uh, op te scheppen. En uh, ja, natuurlijk uh, met als inzet uh, het grensoverschrijdend verkeer van feest toestaan. Want ja, dat er veel voordelen zijn, dat hebben uh, de verschillende onderzoeken uitgewezen. Nou rijdt deze in zijn geheel van hier bijvoorbeeld naar Groningen. Gaat hij dan ook in zijn geheel de stad in? Nee, deze gaat uh, niet in zijn geheel de stad in. Uh, op een industrieterrein, zeker buiten de stad, uh, koppelen we de achterste oplegger af. Inclusief de dolly. En we gaan met de voorste oplegger, dat is dan een city-oplegger met een stuurbare as. Heel wendbaar gaan we de stad in om de winkels te bevoorraden. En wie is dolly? Een dolly. Een dolly om de opleggers aan elkaar te koppelen. En dan als hij de ene winkel heeft bevoorraad, gaat hij weer terug en dan wordt er weer... ...omgekoppeld en dan gaat hij weer naar de volgende winkel? Ja, na het bevoorraden van de eerste oplegger, dus het leegrijden van de eerste oplegger... ...wordt er gewisseld van oplegger en wordt de tweede oplegger ingezet om de winkels te bevoorraden, ja. Nou, dank voor dit vrachtwagenbelet op uw distributieterrein. En dan komt hij weer. Pas op, Joris van der Kerkhof, was dat bij het distributiecentrum van de Blokker in Geldermalsen. De revoluties in Egypte, Tunesië, Libië en Syrië... hebben de Arabische wereld flink door elkaar geschud. Reden voor de Amerikaanse president Obama... om op dit moment een toespraak te houden over de regio. Ilko Bos van Rozental in Washington luistert mee. Obama is dus nog bezig, maar zijn er wel, uh, is er wel aanleiding aan te nemen... dat het, de, de divisie wordt bijgesteld van de Amerikanen? Nou, dat gebeurt doorgaans heel geleidelijk. Dus verwacht niet een, heel, een, een hele nieuwe visie op, op de Arabische wereld. Deze speech is eigenlijk vooral bedoeld om een beetje orde te scheppen in de chaos. Hè. Een half jaar Arabische lente, zeg maar, de dood van Bin Laden. Daarmee hopen de Amerikanen ook de dood van de aantrekkingskracht van Al-Qaeda... op sommige mensen, sommige Arabieren. Um, en daar probeert hij nou ja, een, een verhaal van te maken. Dat verhaal zal uiteindelijk luiden. Want hij weet ook wel dat in het Midden-Oosten veel mensen zijn. Doorgesteld zijn in de rol die Amerika heeft gespeeld... ...bij deze Arabische revolutie, veel te afwachtend. Het verhaal zal zijn, wij staan aan jullie kant, wij zijn jullie vrienden... ...en nou ja, vanuit daar moet dan maar weer verder worden geredeneerd. Let het dan op meer betrokkenheid van Amerika in die regio... ...of misschien wel iets minder omdat de democratisering zich voortrekt? Het lijkt erop dat Obama echt een, een punt wil zetten achter de periode na 9-11, de aanslagen van 11 september, de oorlog in Irak enzovoort. En dat hij inderdaad zegt van ja, nu, nu hebben we weer meer tijd en aandacht, nu we onze militairen terugtrekken, meer tijd en aandacht voor democratiseringsprocessen, dat soort dingen. Dat, dat lijkt inderdaad een beetje de boodschap te zijn. Hij zegt ook inderdaad, uiteindelijk is het aan de mensen zelf, aan die landen zelf, en verwacht niet dat het enkele weken gaat duren. Dit gaat natuurlijk jaren duren. Hij zei het wel, en dat wel. Dat was al een, een conclusie die hij graag in de kranten ziet morgen. In zes maanden hebben de jonge Arabieren meer bereikt dan terroristen in decennia. Blijf luisteren in Washington, Elke Bos van Grootse Taal. We horen, zien, lezen vast wel meer analyses van jou op onze site Radio of TV. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal. Zometeen na het nieuws van half zeven. Kunt u gaan luisteren naar avondspit van WNL. Vanavond met Alex de Vries. Goedenavond, Alex. Ja, goedenavond, Tim en Lucella. Ieder moment kan de Amerikaanse president in zijn speech ook een miljardensteun aankondigen aan Tunesië en Egypte. In ieder geval een historische handreiking, lijkt het. Daar praat ik over met Arendt-Jan Boekenstein. En de strandrollator, die is er. Senioren, slechte been, die kunnen eindelijk weer ontspannen aan de waterkant. En wij waren bij de presentatie. En WNL-directeur Robert Albelast, die slaat terug naar de kritiek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 De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie.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 President Obama is bezig met een toespraak over de rol van de Verenigde Staten in de Arabische regio na de revoluties en het dood van Osama Bin Laden. Hij denkt dat het nog jaren kan duren voor de democratie hersteld is in landen als Egypte, Tunesië en Libië. Hij sprak ook over de belangrijke band van de Verenigde Staten met de Arabische landen op economisch en politiek gebied.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 Vanuit het noordwesten is het op aan het klaren. De neerslag is vrijwel gedaan. En ik denk dat die opklaringen in de loop van de avond en begin van de nacht zich over de rest van het land uitbreiden. Daarbij gaat de temperatuur dalen vannacht naar een graad of zeven. En lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen overdag een afwisseling van stapelwolken en zon. Ik denk wel dat in het oosten en vooral zuidoosten de bewolking wat dikker zal zijn. Wat groter. Daar is nog een enkele bui mogelijk. Verder een matige westelijke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Zaterdag is een tamelijk zonnige dag... waarbij het zo'n 20 tot 4, 25 graden kan worden. Z ik denk dat de avond en de nacht dat dan de wolking toe gaat nemen. De nacht van zaterdag op zondag gaat het regenen. Zondagochtend is het nog regenachtig, misschien wel een onweersbui. Maar in de middag dan klaart het weer op, breekt de zon door. Wordt het een graad van 18 in de eerste helft van de volgende week... speelt de zon een hele belangrijke rol... en ligt de temperatuur in elk geval boven de 20 graden. A de B verkeersinformatie Er staat nog 80 kilometer file. De spits wordt al wat minder druk. De files die opvallen staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoete Wouder staat 7 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam kan ook omrijden via de A44. Op de A50 Arnhem richting Os is het nog druk. Tussen Renkum en Knopend-Valburg staat 5 kilometer file. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Alex de Vries. Hoe graag ze het ook willen, Hilversum komt niet van ons af. En senioren sneller het strand op met speciale rollator. Goedenavond, het komende half uur weer een Avondspits live vanuit Amsterdam. Ja, u hoort het net ook al uh, bij de collega's van de NOS. Uh, president Obama van de Verenigde Staten die houdt schijnbaar. Lijkt het een historische speech over de relatie met uh, de Arabische wereld. U hoort hem hier bij mij op de achtergrond. En ik praat erover met uh, Arendt-Jan Boekenstein. Goedenavond Arendt-Jan. Goedenavond. Je bent uh, onze commentator bij Oogenspits, maar natuurlijk ook Midden-Oosten deskundige. Jij bent uh, op dit moment die toespraak van Obama aan het bekijken en beluisteren. Um, bespeur jij ook een, een historische kanteling in de relatie tussen de VS en de Arabische wereld? Nou, Het is interessant wat er gebeurt. Uh, je moet uh, bedenken dat dus de speech werd ingeleid door mevrouw Clinton. Het mm -hmm. werd ook gehouden uh, op, op het State Department. Wat volgens mij de bedoeling is, is dat hij, uh, het, het gezicht van Obama is er eentje van terugtrekking uit Afghanistan. Dus veel minder een militair gezicht dan uh, onder Bush. We zijn niet jullie vijand, hè? Is dat Precies. Mm -hmm. En tegelijkertijd het beeld van... Uh, luister is: uh, wij moeten toch echt... Uh, achter uh, de ja. democratiezeerders in het Midden-Oosten staan. Dan zegt hij wel er eerlijk bij van... het, het zal echt wel gebeuren dat de, onze korte termijn belangen... met onze vrienden daar... en dan praat natuurlijk over olie daar soms tijdig mee zijn... maar de status quo is onhoudbaar zoals het nu is. En we zullen dus Syrië de duimschroeven moeten aandraaien... en mm -hmm. bij Gaddafi moeten we zelfs ook nog militaire dingen doen. Mm -hmm. Maar het grote, groot, zeg maar, wat hier aan de gang is... is niet, niet. Het is een soort overwinning van het State Department... binnen de krachten van Amerika. Aarik-Jan, in, en... in 2009 heeft Obama zich ook al populair proberen te maken... Hè? door zijn optreden in Cairo. Toen stak hij ook de hand uit naar de Arabische wereld. Doet hij het nou nog eens dunnetjes over, maar nu beter? Nou kijk, sinds het, het, het, 2009 is er natuurlijk heel veel uh, veranderd. Hè? En je zou kunnen zeggen dat in het begin van zijn uh, presidentiële periode... de defense en Robert Gates heel machtig waren... Hè? En nu zie je dus dat hij de vangst van Osama bin Laden aangrijpt om die terugtrekking uit Afghanistan ook echt door te voeren. Mm -hmm. En dat hij, hij doet er nu dus alles aan uh, om die schandvlek weg te nemen dat Amerika natuurlijk altijd de uh, uh, dictators in het Midden-Oosten heeft gesteund. Mm -hmm. en, uh, en, pro en probeert zich nu als de grote uh, democratiseerder uh, voor te doen in het Midden-Oosten. En Aretjan, uh, komt nou in het kielzog van die uitgestoken hand ook uh, de geldzak? Uh, wij hebben de Marshall-hulp ooit gehad. Uh, ook nog steun uh, aan Hongarije en Polen na het val van het IJzeren Gordijn. Krijgen ze miljardensteun denk je, om een economie beter op te bouwen? Nou, geen dubbeltje uh, gevallen in de speech tot nu toe. Ik denk wel dat er iets zal komen. Dat ze, hij, hij zegt dat heel mooi, hij zegt van als dat nu doorgaat, uh, mm -hmm. als we doorgaan met het oude beleid van contraterrorisme, vrijhandel, isal steunen, Palestijnse vrede en energie. Dan zal dat onvoldoende groei in die landen uh, doen en uh, onvoldoende ja. mensenrechten. Met andere woorden, hij zal al met iets komen, maar hij zal zeker dat ook bij het IMF, de VN en de EU uh, gaan neerleggen, de rekening daarvan. Ja, dan toch de vraag, hè, kun je een democratie kopen met dollars? Zijn ze zo naïef, de Amerikanen, of bedoelen ze het gewoon, bedoelen ze het echt goed? Nou kijk, hier, hier is, het, dat, kijk, dat is het. allermoeilijkste dat er is. En dat kan je ook eigenlijk niet kopen met dollars. Tegelijkertijd is het ook waar dat om nou helemaal niks te doen, dan nou alleen maar dus op mm -hmm. mensen te schieten die hier. Uh, Proberen een beter leven in Europa op te bouwen. We zullen het, het, dat, datgene wat heel moeilijk is, namelijk de, democratie steunen, toch moeten proberen. En laten we ook wel eerlijk zijn, in een land als Tunesië bijvoorbeeld, zijn daar ook wel kansen voor. In Egypte is dat dubbeltje op zijn kant. Mm -hmm. Maar het lijkt me toch dat we moeten proberen om daar stabiliteit te krijgen. Ook in het eigen belang van Europa bijvoorbeeld. En laten we ook wel zijn, Amerika neemt het voort daar voor de zoveelste keer. En de EU doet niks hè. Nee, en dat is, dat is een stokpaardje voor jou. EU doet niks. Ja, dus... Maar dat vind ik dus ook echt. Ik bedoel, we hadden natuurlijk al lang. hadden we die sancties bij Syrië. had EU ook kunnen overnemen. Hè. Amerika loopt er ook weer vooruit. En we moeten. We zullen iets moeten doen. met het gebied in Noord-Afrika. Uh, want okay. uh, dat gaat niet goed. Onze tijd zit erop. Arjan jan midden oostendeskundige deskundige en onze commentator. Dankjewel. Blote seniorenbenen in de branding. Vanaf vandaag kan het weer. Maar eerst het beursnieuws. De AX die begon positief vandaag, eindigt op 350 punten, ook nog een, een stijging van 0,4 procent. Ik praat erover met de beursanalist Evert Waterlander van Optimix. Goedenavond Evert. Goedenavond Alex. Ja, die opgaande lijn van de AX, uh, waar is die aan te danken? Nou, we hadden vandaag hele mooie cijfers van uh, Air France KLM en dat kon de beurs inspireren. BAM had ook hele nette cijfers, maar die schoot hmm. toch onderuit... omdat ze de vooruitzichten niet uh, positief wilden bijstellen. Dat was een teleurstelling voor beleggers. Ja. Maar als we ietsjes langer kijken, zwalken we gewoon nog steeds... tussen de 3,40 en de 3,70 heen en weer. Dus die lijn die gaat uh, de komende weken niet verder omhoog, denk je? Nou, laten we gewoon die 3,70 nemen. En dan pas is er sprake van een opgaande lijn. Maar tot die tijd uh, zwalk die heen en weer. Maar Amerika is positief begonnen. Hele mooie introductie van LinkedIn. Plus 90% op de eerste. De beursdag, nou, dat zijn signalen die hebben we heel lang niet gezien. Nee, over Amerika gesproken, daar zit nog altijd de oude imf topman uh, Strauss-Kahn vast in de cel. Uh, hij is inmiddels ook afgetreden. Er wordt gespeculeerd over een opvolger, hè, landen in Afrika, maar ook in Azië die claimen uh, een opvolger te willen uh, benoemen. Uh, maakt een, uh, een IMF-baas uit, uh, uit die contraire kans? Nou, als ik heel eerlijk ben, dat schat ik in van niet. Uh, natuurlijk is dit het moment om de positie te claimen, maar Europa is nog steeds de grootste geldschieter van het IMF. En ja, dan krijgen we toch een keer spierballentaal. Wie betaalt, die uh, bepaalt. Hmm. En het meeste werk van het IMF ligt natuurlijk met de problemen in Ierland, Griekenland en Portugal. Uh, dat weten we, Europa. maar wie, wie maakt er, als je mag onderbreken, wie maakt er kans? Uh, toch, een, toch een Fransman of een Française? Nou, omdat inderdaad uh, Duitsland de voorzitter is van stabiliteit... ...soms schat ik in dat je in Frankrijk of Engeland naar de opvolger moet gaan zoeken. Ja, Trichet wordt inderdaad genoemd. De minister van Financiën van Frankrijk wordt genoemd. Mm -hmm. Christine Lagarde. Ja. En als je in Engeland kijkt, dan zegt iedereen... ...ja, Gordon Brown is beschikbaar. Dus ik denk dat dat top drie is. Dan even naar Japan, uh, Evert. Uh, Japan is nu uh, officieel in een recessie. Afgelopen kwartaal kromt de economie met 3,7 Niet zo gek, hè? Naar de aardbeving en tsunami, noem maar op. Uh, nee. Maar word je daar onrustig van? Nee, nee, nee. Maar je kunt nog niet spreken van een uh, trend, maar de cijfers van Japan zijn natuurlijk dramatisch. Uh, buitenlandse mm. toerisme is met 78% teruggevallen. Autoproductie met 80%. En de consument die heeft ook de hand op de knip gehouden. Min 10% de consumptie uh, uitgaven. Dus ja, dan krijg je recessie op de teller. En wat uh, merkt de wereldeconomie daarvan? Want Japan is toch een van de grootste economieën? Japan nee. nou, is vooral een exporteconomie dus, en die importeert relatief weinig. Dus ik denk dat de wereldeconomie uh, zich uh, hier redelijk aan kan onttrekken. Evert Waterlander van Optimix, dankjewel voor je commentaar. Ja, zo dadelijk. Uh, Bakker Nederland-directeur Robert Alblas die reageert op de fusieplannen in Hilversum. Maar eerst met de kleinkinderen een ijsje eten op het strand. Dat lukt veel ouderen niet. Ze moeten vanaf een bankje aan de boulevard toekijken. omdat een rollator of rolstoel vastkomt te zitten in het zand. Daar hebben ze in Den Haag wat op gevonden. in onze verslaggever René Lambeau. Die rolde haar broekspijpjes op en ging los. Met je been in het water? Ja, dat knap je op. Als je het dan warm hebt, dan knap je heerlijk op. Ja. Hoe lang is dat geleden? Oh god, mensen, 30 jaar geleden, denk ik. Want ik ben 89, dus ik kom bijna niet meer op het strand. Ze gaan straks een soort rolstoel demonstreren die in het water kan. Dat heb ik ook gehoord. Ik wil alles proberen, dus... Een mooie dag voor mensen met een beperking, omdat wij vandaag gewoon centraal stellen de toegankelijkheid naar het strand en naar de zee toe. Een wethouder Volksgezondheid, meneer Baldeelsing. Wij introduceren vandaag deze strandrolator en een mobimat hè, wordt als proef hier uitgerold. Uh, en daarmee gaan we kijken hoe we de, uh, in de toekomst toegankelijkheid van mensen met een beperking kunnen gaan bevorderen. De bedoeling is dat als we die mat uh, gaan uh, nemen, dan is het niet ondenkbaar dat inderdaad vanuit een strandpaviljoen er een uitrol komt van zo'n mat naar de zee toe. echt een hele mooie uh, rollator. Er hangen ballonnen aan en slingers. Maar ik zag net een mevrouw en die redde toch het parcours niet, hè? Nee, ik heb het ook uh, net even mee uh, geduwd. Het is zwaar. Maar die mevrouw, die heeft er toch een zeven uh, gegeven. Dus een uh, ruim voldoende gegeven. Heeft u haar dat gevraagd? Ja, dat hebben we haar gevraagd. Nou hoorde ik. Net ook iets over een rolstoel die drijft? Ja, uh, dat is daar. Die gele uh, uh, objecten die u daar ziet. Nou, dat is een trialo, zoals het heet. Dus we hebben een paar van die trialo's. Nou, dat betekent gewoon dat als je beperkt bent in je beweging, dat je erin gaat zitten en daarmee kun je het water in en dan kun je dus zwemmen. Je rijdt als het ware de zee in. Hallo dames. Zit u lekker te zonnen? Ja. Zijn jullie vriendinnen? Nee. Buren Allemaal buren Allemaal buren. We kennen elkaar van vroeger. Van vroeger al, we zijn echte Scheveningers. Vroeger renden jullie met elkaar de zee in? Ja, oh, ja, liepen we hoor, niet met elkaar. Toen gingen we pootje baden. Ja. En doet u dat nu nog wel eens, pootje baden? Nee, dat gaat niet meer. Helemaal. En met die rollator? Met de rollator de ja. zee in. Nee, dat hadden we niet hoor. Ik zou bij mijn rollator zo hier niet kunnen lopen. Nee, maar met de speciale rollator, met die brede banden. Ja, maar uh, die, uh, daar wel. Daar zou ik wel in zitten willen. <laughs> dat is nog zwaar, met die brede banden. Als dat betekent dat u weer een keertje pootje kunt baden, is dat toch wel erg lekker? Oh ik ben negentig. Wat wil je? Ik zit hier zo lekker, al die mensen zo lekker. Ik hoef het niet meer, jongen, echt. Hallo, mevrouw. Hallo. Ik zie dat u het helemaal gehaald Hij heeft tot de zee. U bent de enige. Ja, echt waar. Als je moe bent, je kunt dus op je gemak lopen, rustig. En ben je moe, dan kun je toch lekker gaan zitten. Ja, en je kunt... Uh, wat, wat te eten en te drinken meenemen. Helemaal enig, helemaal goed. ja Maar er zijn natuurlijk mensen die, die, voor, wie, voor wie het wel te zwaar is. Je moet toch best wel een beetje duwen? Ja, je moet een beetje duwen, ja. Maar uh, het is een manier om er te komen. En hoe oud bent u, als ik vragen mag? Ja, 65. Ik, ben, uh, ik had een open rug bij mijn geboorte. Dus ik ben eigenlijk al... Uh... Een jaar of 35 maak ik gebruik van de rolstoel. En hoe lang is het geleden dat u in zee bent geweest? Oh, dat kan ik me niet meer herinneren. Ik ben in Scheveningen opgegroeid. En ik ging vroeger veel naar het strand toen ik nog uh, kon lopen. Maar uh, nee, dat, dat zou ik niet meer weten. Nee, nu is het dus zo dat ik naar het havenhoofd ga. En dan zie ik mijn, klein, mijn uh, dochter en de kleinkinderen... die zijn dan beneden uh, uh, op het strand. En ik zwaai ze nu en dan, maar kan er niet bij zijn... Muziekprogramma Spotify bestaat één jaar. Zo dadelijk hoort u welke band de Nederlandse Spotify'er het meest beluistert. Dan de publieke omroep. We gaan over onszelf praten. In Hilversum zijn de gevestigde omroepen opeens dikke vrienden. Uit liefde? Nee, natuurlijk niet onder druk van de bezuinigingen van dit kabinet. Natuurlijk, de twee nieuwkomers, Pound en Mijn Omroep, Wakker Nederland... worden niet genoemd bij het incestueuze fusiegeweld. Robert Albas, directeur van Omroep WNL. Goedenavond. Ja, moeten onze 65.000 leden zich zorgen maken om die fusiebrief aan de minister? Nou, niet meer of minder dan uh, tot nu toe uh, zich, zich uh, wel of niet uh, zorgen maakt over WNL. Mm -hmm. uh, ik denk dat met WNL op dit moment uh, erg goed gaat de laatste, de laatste maanden. Mm -hmm. We hebben echt de spiraal uh, te pakken. Mm -hmm. En in deze brief staat eigenlijk niets meer en niets minder dan dat er uh, zes uh, omroepen eigenlijk een vergunning krijgen of een, een concessie krijgen uh -huh. uh, vanaf 2016. Uh, daar staat ook in dat uh, er drie grote omroepen komen, dus gefuseerde omroepen... en dat er drie zelfstandig uh, mogen voorbestaan. Ja. In de Telegraaf zegt u vanochtend dat de gevestigde orde en ook Den Haag... in 2016 niet om WNL heen kunnen. Um, u bent klaar om een robotje te vechten? Altijd. Ik denk dat uh, een van de redenen waarom WNL in dit bestel is uh, gekomen... Uh -huh. is dat er een, uh, een geluid ontbrak. Ja. Uh, een geluid uh, uh, wat Henk Haaghoort, uh, de baas van de publieke omroep... Uh, omschreef als uh, hè, dat telegraafgeluid. Laten we eens even wat luisteren was. naar een quote van hem. Want dat zei hij gisteren in de wereld daardoor. Wat vindt u van Bakker Nederland? Nou, die moet zijn plek nog verdienen. Wat vindt u er zelf van? Uh, nou, ik vind dat ze nog te veel uh, de bijwagen van de Telegraaf zijn en zich ook zo afficheert. Dus als het ze zo doorgaan, dan ze het al vergeten. Kracht, ze zullen op eigen kracht hun toegevoegde waarde moeten bereiken. Maar dit eerste bereiken. seizoen was niet veelbelovend? Daar nou, zaten er dingen in die niet veelbelovend waren. Uitgesproken bijvoorbeeld. Ja, Matthijs van Nieuwkerk is duidelijk geen wnl lid Maar hij stelt de vragen. Uh, wat is uw reactie op de, de woorden van Hagort? Nou, ik heb eigenlijk uh, twee reacties op de woorden van, uh, van de heer Haaghoort. Mm -hmm. uh, enerzijds is het natuurlijk vreemd dat de heer Haaghoort... Uh, voordat wij uh, toetraden tot bestel... Uh, klaagde eigenlijk over het geluid wat binnen de uh, of actualiteitenrubriek uh, te horen was. Mm -hmm. Namelijk het geluid van drie keer de volkshand. En daar mocht best wel eens een keer wat telegraafgeluid uh, bij. Uh, goed, uh, de WNL Wakker Nederland uh, uh, komt ook uit de boezem van de telegraaf... Mm -hmm. Dus uh, dat hij het nu vreemd vindt dat het een telegraafgeluid is, dat, dat vind ik eigenlijk op zijn minst uh, raar te noemen. Uh, het andere wat hij zegt is dat, uh, dat het geluid of dat de programma's nog niet voldoen aan zijn verwachting. Ik weet niet welke verwachting dat dan precies is. Uh, vind ik ook een vreemde opmerking. Uh, we zijn eigenlijk nu nog maar acht maanden bezig. Uh, daar ben jij ook acht maanden al zeer druk mee, uh, ja. mee in touw, kan ik wel, kan ja. ik wel zeggen. Ja, genau. En uh, we zien gewoon dat de laatste maanden uh, zowel de kijkcijfers als de luistercijfers... Uh, als de waardering voor de programma's die wij maken, uh, gewoon met, met, met, met sprongen om, om, uh, ja, bij omhoog... Bij WNL doen we het efficiënter, hè? we doen het goedkoper. De kijkcijfers van ochtendspits op Nederland 1 zijn beter dan Goedemorgen Nederland. Avondspits Radio 1, beter dan stand. café daarvoor. Um, is Henk Aangort wel neutraal met deze mening? Ja, dat is dan eventjes uh, de grote vraag... Um... Uh, de, de, de, de kritiek die hij ook op, op Poont heeft. Mm -hmm. Ja, als je ziet dat, dat Poont nu een soort ankerpunt is geworden op Nederland 3, uh, dat zij om um, tien voor elf bijna niet meer weg te denken zijn uit de programmering daar. En dat hij daar dan toch nog zijn kanttekeningen bij plaatst. Ja, dat is op zijn minst vreemd te noemen. En dat lijkt wel of er een soort discrepantie bestaat tussen zijn mening en de mening van, uh, van uh, de mensen binnen de publieke omroep uh, zelf. Laat dan toch even weer vooruitkijken naar 2016. Uh, dan zou het realistisch zijn, gezien de wensen van het kabinet en de meerderheid in de Kamer, dat ook WNL moet fuseren. En dan kom je als rechtsliberale omroep, zoals ik ons maar even omschrijf, al snel in de hoek van Max en Avro en Tros. Denkt u ook niet? Ja, dat is natuurlijk een. Dat is, dat, dat, dat is inderdaad de plek waar WNL, of waar in Nederland, zich, zich het beste thuis voelt. Mm -hmm. Maar laten we niet vooruitlopen op de zaken. We zijn nu net acht maanden bezig. We zijn zeer druk bezig om ons eigen geluid te ontwikkelen. Uh, het is een geluid wat er nog niet is in Hilversum. Anders waren we ook niet toegelaten door de minister. Mm -hmm. uh, laten we onszelf nu als, als dolle mannen gaan bewijzen de komende vier jaar. Uh, en laten we, laten we zorgen dat wij richting de drie, misschien wel 400.000. Gaan. En dan is er geen minister meer die uh, zal zeggen van dat wij geen plek in het bestel verdienen. Nou, lijkt me mooie vooruitzicht. Rob Albas, directeur van Omroep WNL. Dank u wel voor uw reactie. Ja, zo dadelijk een persoonlijke secretaris beschermt en helpt vermogende senioren. Maar eerst het muziekprogramma Spotify viert in Nederland haar eerste verjaardag. Dit softwareprogramma is het afgelopen jaar ongekend hard gegroeid. En voor wie nog niet is bijgepraat, uh, mijn collega Martine Verhoef, die legt even uit wat het is. Spotify is eigenlijk één grote muziekbibliotheek... waar je miljoenen nummers in kunt vinden. Door een zoekopdracht te doen, ongeveer zoals dat in Google gaat... kun je de digitale platenkast doorzoeken. Het programma stuurt het nummer direct naar je computer... waardoor je er meteen naar kunt luisteren. Je hoeft het dus niet te downloaden. Streamen heet dat. Een nadeel is dat je het nummer niet hebt... Buiten Nederland is de gratis muziekdienst ook verkrijgbaar in Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Noorwegen, Spanje en Zweden. Ja, Corrie Gerritsma, technologie en lifestyle deskundige bij Bright. Goedenavond. Goedenavond. Wat hebben ze in het ene jaar allemaal bereikt? Nou, ten eerste is, het gaat het natuurlijk om de bibliotheek. Dat die is gegroeid uh, in Nederland, of in ieder geval eigenlijk wereldwijd... van uh, 8 miljoen naar 13 miljoen nummers in het afgelopen jaar. Mm. En dat is natuurlijk ontzettend veel. Het is meer muziek en meer artiesten dan je zelf bij elkaar kan verzinnen. Ja. En verder is het aantal gebruikers stijgt ook hard. Uh, er zijn nu uh, ongeveer 10 miljoen gebruikers in die zeven Europese landen... waarvan 1 miljoen betalende klanten. En dat is toch wel een aardige... Uh, gebruikersaantal al. Ja, en het is ook heel makkelijk allemaal. Hè? Um, wat was de ja. populairste band onder Nederlandse gebruikers? Onder Nederlandse, naar de ne beste Nederlandse act was uh, de jeugd van tegenwoordig. Die is het meest gedraaid als Nederlandse artiest. Uh -huh. En hebben ze ook nog cijfers bekendgemaakt van het nummer wat het vaakst gedraaid is door Nederlanders. En dat is uh, een nummer van Adele, Rolling in the Deep. Dat heb je ook heel veel op de radio kunnen horen de afgelopen tijd. Ja, je kunt alles downloaden van Beatles tot Mozart. Nou, eigenlijk luister je alles, hè. dus juist niet downloaden. En nou, nog niet alles zitten in, want in elk land moet je weer uh, toch rechtenkwesties regelen met maat, uh, platenmaatschappijen. En de Beatles zijn er juist een heel lastig voorbeeld van, want die okay. zitten ook pas sinds vorig jaar in iTunes. Maar je zijn inmiddels ook in Spotify te beluisteren. En dat is natuurlijk, in alle landen moeten ze weer om de tafel met het. de rechtenhebbenden om dingen te regelen. Corrie Gerritsema van Online Technologie en Lifestyle Magazine Bright. Dankjewel. Het overzicht over de boekhouding kwijt, angst over de erfenis, makkelijk doelwit voor gladde verkoopraadjes te laat voor de fiscus. Ouderen hebben vaak grote moeite zich te handhaven in de wereld van de digitale administratie. Niet hoopt, er is hulp onderweg. En die hulp heet Ubbo Boulard, uw persoonlijk secretaris. Hij zit tegenover mij. Goedenavond, Ubbo. Goedenavond, Alex. Ja, uh, jij haalt de bezem door de boekhouding van ouderen en zorgt zo ook voor minder stress. De redder in nood? Ik ben absoluut de redder in nood en met name is mijn bedoeling dat er geen zorgen meer zijn en dat administratie geen molensteen is die om de nek hangt. Ja, En wat onderscheidt u van een betrokken boekhouder of bevriende accountants? Die doen een klein stukje. Ik ben uh. meer een, een, een huisarts en die boekhouder dat is een specialist en ik ben de spil in het hele web. Ja, um, u heeft bedrijfseconomie uh, gestudeerd, u was vermogensbeheerder bij ABN AMRO, heeft goede papieren. Uh, u bent de eerste persoonlijke secretaris in Nederland op de ja. markt, hè? Van waar die ambitie? Die ambitie die is ontstaan. één omdat ik het uh, ja, uh, heel prettig vind om andere mensen te helpen. Maar ook echt uh, helpen. En dat er geen zorg meer is. Ik uh -huh. help nu klanten. En als ik daar wegga, dan zeggen ze... Oh, Ubbo, ik ben zo blij dat je bent geweest. Dat is waar ik het voor doe. Ja, en het speelt ook nog een rol dat je uit een nette familie komt... die ook goede banden heeft met de koninklijke familie. Uh, speelt het een rol bij die ambitie? Uh -huh. uh, wel qua uh, opvoeding. Integriteit is bij ons uh, heel belangrijk. Hè. Uh -huh. dat is, zo ben ik uh, sterk uh, opgevoed. Uh, de rest... Uh, Help mij mee dat ik me in alle kringen goed kan begeven. Ik heb hier uw folder voor me liggen. Daarin noemt hij zichzelf een soort familielid. Ja. Dat gaat wel heel ver. Ja, maar dat is wel wat ik wil bereiken bij de mensen. Uh -huh. Dat ze ook vertrouwen hebben. En doordat ik vertrouwen heb, krijg ik echt een goed beeld. Wat is de familiesituatie? Hè? Want één ding wat je al aangaf, bijvoorbeeld uh, vererving. Uh -huh. Daarvan zeg ik van nou hoe zijn die familieverbanden, want dan kan je ook bepalen over... ga ik vermogen overdragen naar mijn volgende generatie. Maar dat is niet zomaar even één gesprek en we weten het. Daar speelt emotie mee. Nou, daar kan ik bij helpen. Maar over familie gesproken, ik kan me voorstellen... als uw adviezen zo ver gaan, zie je kosten, vermogensbeheer, testament... beleggingsadvies, dat misschien de rest van de familie dat helemaal niet zo ziet zitten... Ik denk juist dat de rest van de familie het wel ziet zitten... want die hebben geen tijd om dat allemaal te doen. Kijk, Als de familie zegt, ik doe het liever zelf, dan moet ze het zelf doen. Maar dat is juist het hele probleem wat ik zie. De kinderen die wonen niet meer zo dicht bij de ouders. Ze hebben geen tijd, vaak twee verdieners. Dus het wordt steeds moeilijker. Ik zie ouderen, die hebben geen zin om de kinderen daarmee te belasten. Dus wie moet het dan doen? Hub Boehard. Helemaal. Ja. En hoe groot is uw markt eigenlijk? Welk segment, hoe vermogen moet je zijn om, om, om een persoonlijk sectaris in te huren? Ja, nou, dat is een, een vraag die ik eigenlijk als eerste elke keer gesteld uh, krijg. Um, voor mij draait het niet om hoeveel vermogen heb ik, maar het gaat erom, uh, heb ik ondersteuning nodig en ben ik bereid daar geld aan uit uh, te mm -hmm. geven. Uh, maar de ervaring leert dat vermogen vanaf een miljoen, die hebben genoeg kopzorg en die help ik. Dat is een hele chique grens, zou ik bijna zeggen. Maar hij mag ook ietsjes eronder zitten. Ja, en hoeveel, hoeveel klanten kunt u aan? Uh, ik uh, hanteer 30 klanten als ik daar he, op frequente basis langs uh, ga... om hun administratie thuis ook uit te voeren. Want dat is ook van belang. Het gebeurt allemaal bij de mensen thuis... zodat ze alle spullen bij de hand hebben. Dat ook uh, de, de kinderen, waar je net over had, mm -hmm. dat die ook kunnen zien... wat, wat gebeurt er allemaal? He, want dat is een, een terechte zorg, of terechte zorg... Maar de kinderen, vind ik, moeten kunnen zien wat ik doe en hoe de situatie is. En stel, is. de kinderen zien uiteindelijk in het testament dat de heer Boelaert zeer gewaardeerd is en ook een deel van de erfenis krijgt? Ja, maar dat zeg ik heel duidelijk bij mijn allereerste afspraak. Ja. Ik uh, wil geen, echt dat accepteer ik ook niet, ik wil geen legaten, geen, uh, geen uh, erfenis ontvangen. Hmm. Dat stel ik heel duidelijk dat dat niet uh, de bedoeling is. Uh, Nederland is verrijkt met een persoonlijke secretaris uh, die het heel goed meent. Ja, absoluut. Heel Boelaard, dank voor je komst naar onze studio. Bedankt. En ja, tot zover deze avondspits. Straks op deze zender natuurlijk kunststof. En daarin Maartje Nevenjan met een nieuwe documentaire over vaccinatie tegen barmoederhalskanker. Een, een belangrijk onderwerp. Morgenochtend op tv natuurlijk weer ochtendspits. Nederland 1 vanaf 7 uur. Iets met zelfgebouwde vliegtuigjes. In Lelystad worden ze tentoongesteld. En onze razende reporter Arlie Stemening, die is daar natuurlijk bij. En de verjaardag van Spotify wordt ook morgen vroeg gevierd. En morgenavond ben ik er gewoon weer. Op Radio 1, half zeven avondspits. Alex Vries, fijne avond. Dag.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 Twee speciale uitvoeringen, beide met zeven luxe extra's. Waaronder full map navigatie met touchscreen, cruise control en achteruitrijcamera. Ga snel naar de Kia dealer en ontvang tot wel 2000 euro voordeel op de Venga 7 en de Seed 7. Kia, waar 7 jaar garantie de standaard is. Kunsten op straat. Verrassend familiefestival van juli tot september in heel Overijssel. Kijk op beeld beeldvanoverijssel.nl